Uur. Jobboot met het NOS-journaal. Bij het Tiki Bad op attractiepark Duinrel in Wassenaar... is een grote vechtpartij uitgebroken. Vier mensen zijn aangehouden. De vechtpartij ontstond doordat een aantal bezoekers voordrong. Toen iemand daar een opmerking over maakte... werd die persoon door een groep vechtersbazen ingesloten. Beveiligers van het Tiki Bad probeerden de vechtersbazen te stoppen... en waarschuwden de politie. Toen die arriveerde keerden zo'n 15 jongeren... zich tegen de agenten en de beveiligers... Een Nederlandse man van 48 is bij een parachuteongeluk in het Belgische Opglaapbeek om het leven gekomen. De parachutesprong zelf verliep in eerste instantie zonder problemen. Maar vlak boven de grond maakte de man een scherpe draai waardoor hij hard op de grond neerkwam. Vermoedelijk maakte hij een stuurfout. Andere parachutisten waren snel ter plaatse maar de hulp kwam voor de Nederlander te laat. Boerenprotest in het zuiden van Rusland is deze week in de kiem gesmoord. Door de politie en de veiligheidsdienst FSB. De boeren zijn boos over de manier waarop hun land op slinkse wijze wordt ingepikt door grote landbouwbedrijven. Ze waren met twintig tractoren op weg naar Moskou. De bedoeling was dat boeren uit andere regio's zich zouden aansluiten. Maar door het ingrijpen van politie en veiligheidsdienst kwam het niet zover. De boeren wilden ook protesteren tegen regionale bestuurders die grote landbouwbedrijven beschermen.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 En dan het weer. Eerst flinke regen en eh, onweersbuien. Ze trekken nu over het land, mogelijk met hagel. Later vannacht op de meeste plaatsen weer droog. Morgen vooral zonnig in het oosten, met tropische temperaturen. In het westen bewolkt en buien, mogelijk met onweer. Temperatuur morgen rond 24 graden. Dit was het NOS Show. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Dit uur zijn we begonnen met de nummer 17. Selena Gomez. Hillen with kindness. Dit uur gaan we kijken natuurlijk naar de Nederlandse top 40. En hoe de top 3 van deze week uitziet. ziet. eerst gaan we luisteren naar die week ervoor. Sorry, Katy Perry. Oh, you will see me thrive, can write my story, I'm beyond the archetype, I want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 met uh, Justin Bieber en Meux met uh, Cold Water. En de voorordeelde nummer 13, uh, de Charlie Poet was dat samen met Selena Gomez. We don't talk anymore. En we gaan nu luisteren naar don't de nummer 11.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 gotta go Tijd voor een kleine resume voor je welke platen we wel en uh, niet hebben gehad. En ik doe het vanaf uh, 29 tot uh, met uh, nummer 11. Nice. Op 29 vonden we Zack Noël samen met Salvi met Trump Sean Mendes met Treat Your Better op 28. Op 27 zit Meun met de final zanger Lucas Graham met Mama Z op 26. De nummer 25 in handen van Clean Bed met Cheers and Time Flies, want ze staat op 24. De nummer 23, Kanees met I Hate You, I Love You. De nummer 22 is in handen van Willy William met Ego. De nummer 21 dan doen we liepa Harder than Hell en Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities staat op nummer 20. Op nummer 19, Britney Spears samen G-Easy met Make Me. En de nummer 18 is in handen van Ariane Grande met Interview. Nummer 17, Selena Gomez met Kill'em With Kindness... en Dubs met Lala La Land op 16. Op 15 vinden we Charlie Putz met Once A Call Away. En op nummer 14 is in handen van Katy Perry met Rise. Charlie Putz samen met Selena Gomez, We Don't Talk Anymore... op nummer 13 en op nummer 12 staat Major Lazer... samen met Justin Bieber en me met Cold Water, de snelste stijger van deze week. En dan de nummer 11, Jordan James B. met Best Fake Smile. De, de Euro Breakdown of Reino. Breakdown of Reino. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan aan de top 10 beginnen en dat doen we met de nummer 10. Die het is Ariane Grande met Dangerous Woman. Ondertussen alweer 23 weken in de lijst en deze week 5 plaatsen gezakt naar nummer 10 dus. Don't need permission, make my decision to test my limit.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 The Ocean. De hey, Het is half vijf geweest, dat betekent dat we gaan luisteren naar... Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige hechter, alle biertig op een lijf. Je roodnieuwenhuizen en de hits waar je wacht. De top 40, Radio 538. Inderdaad, Radio 538 presenteert op dit moment, zoals ik iedere week eigenlijk zeg, de Nederlandse top 40... En ik ga hem even in vogelvlucht een beetje doornemen. Leon Klein is nieuw binnengekomen op 37 met het liedje Vakantie. Wherever I Go van Romy Public staat op 36. Vice met uh, met de nummer He staat op 22 weken in de lijsten. Deze week op 32. Dotan is nieuw binnengekomen met Shadowwind op nummer 29. Ook nieuw binnengekomen is het nummer 23 in de Nederlandse top 40. DJ Snake samen met Justin Bieber met Let Me Love You. Uh, nog meer nieuw binnengekomen is de Chainsmokers samen met Halsey... met Closer op nummer 21. Nou, dan gaan we even kijken naar de top 10 van uh, de Nederlandse top 40. Op 10 staat Dua Lipa met Harder Than Hell. Sam Veld met Summer on You staat op nummer 9. En Enrique Iglesias met duelen El Corazon op nummer 8. Op nummer 7 staat uh, Sean Mendes met uh, Treat You Better. En uh, Drake met One Dance staat op nummer 6. Calvin Harris, This Is What You Came For op nummer 5. En Dior met Bailar op nummer 4. Justin Timberlake met Ken Stop The Feeling, staat op nummer 3. Uh, net zoals vorige week. En op nummer 2 staat Jonas Blue met Perfect Strangers, net zoals vorige week. En op nummer 1 staat. Een tromgeroffel? Nee, dat doe ik niet. Major Laser samen met Justin Bieber en Meu met Coldwater. Net zoals vorige week. En die zijn pas vier weken lang in de lijst der lijsten. De, de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ah, lijst der lijsten. De Nederlandse top 40. De Europese top 40 is de lijst der lijsten. Hey, wij gaan luisteren naar de nummer 7 van deze week. Sam Veld is dit met Summer on You. We were in love with the sun.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 Spent the summer on you. The Euro breakdown. I made it selfish but I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. All these lies that will comfort you, mm -hmm, mm. Het begin van deze week heb ik nog een kleine... What the fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Ja, ik moet hem iedere week doen. Hè. En ik werd van de week getipt zelfs over deze... What the fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Want het lijkt dat Justin Bieber allemaal niet meer te interesseren. Want afgelopen dinsdag heeft hij zijn Instagram-account verwijderd. Afgelopen weekend kreeg hij flink wat kritiek naar een serie foto's... die hij deelde van zijn uitstapje met Sophia Ritchie. Omdat de aard van die re reacties zo negatief was... besloot Bieber een waarschuwing te plaatsen dat wanneer dat niet zou stoppen... hij zijn Instagram-account privé zou gaan maken. Nou, Justin Bieber plaatste nog wel, wat, wel een snoezige foto van zichzelf... met een hond op schoot, maar vrij kort na het verschijnen van die afbeelding... verdween zijn account van Instagram... De verklaring achter zijn besluit laat zich raden... maar via zijn andere media heeft hij daar nog niets over losgelaten. Wel moeten bijna 78 miljoen volgers nu op een andere manier... het leven van de Justin Bieber gaan volgen. Tot zover uh, het nieuwtjes om deze verschrikkelijke uil van deze man. Iedereen mag zijn eigen mening hebben natuurlijk, maar uh, hem... Hé, hey, wij gaan uh, naar de top 4 uh, van uh, deze week. En dat gaan we doen met de nummer 4 natuurlijk. Tuyamo is dit met Drop It Low. Beginnen van uh, deze week, maar uh, niet voordat ik uh, de top 3 van vorige week heb laten horen. Nummer drie. Ja. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was het op 3 van uh, vorige week. Deze week beginnen we gewoon uh, met de nummer 3 van deze week. Justin Timberlake is er met Can't Stop the Feeling. Maurice Milton. Osama Bans. Echoes electric baby when i turn it on. Off in my city. Off in my home. With flying of no ceiling when we in our zone. I got Shine in my pocket, you got that good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 De nummer 2 dan van deze week is ook zomers, dit is Bailar <middels> Nou, tijd voor de nummer 1 dan van uh, deze week. De 11 weken in de lijst. Vorige week op uh, nummer 1, net zoals deze week. Dit is uh, Alvaro Soler met Sofia. Ik klein De nummer 1 van uh, deze week hier op Sierven-Francoort... Uh, tijdens uh, de Euro Breakdown in de Europese tot meer. Er is Alvaro al met de prachtige Sofia. Een plaat die alweer 11 uh, weken lang uh, in de lijst staat... en uh, deze week wederom op nummer 1...